8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. De Griekse premier overleeft vertrouwensstemming. Kwestie Mauro kost PVV zetels in peiling. Leger Colombia doodt topman Vark. De Griekse premier Papandreou heeft gisteravond ternauwernood een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 Volgens het Pentagon staat minister van Defensie Panetta... volledig achter het besluit van de ISAF-bevelhebber om de generaal te ontslaan. In China hebben hulpverleners 45 mijnwerkers bevrijd... die onder de grond vastzaten. De Chinese staatstelevisie liet zien hoe de mannen uit de mijn werden gehaald... en afgevoerd in ambulances. Ze hadden onder meer een doek voor hun ogen... om die te beschermen tegen het felle zonlicht. De mannen waren twee dagen geleden komen te zitten... na een instorting in een kolenmijn in Centraal-China...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 5 november. Het spannende erom rond middernacht in het Griekse parlement. Christanthakopoulos Alexandros. Oei. Oh. Nomos Viotias. Togias Vasilios. Nee. Tsonooglu Vasiliki. Nee. Agatsa Ariadni. Nee. Drikinei is ja voor Papandreou. Hij overleefde dus de stemming. In Nederland scherpt staatssecretaris Steven het verlofbeleid aan. En we hebben nieuws deze uitzending over de statie. Met 153 stemmen, misschien moet ik wel zeggen maar met 153 stemmen... overleefde de Griekse premier Papandreou de vertrouwingsstemming in het parlement. Correspondent Conny Keeser legt uit hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.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 gaan vormen, want het ziet er wel naar uit dat de grootste oppositiepartij... die aanvankelijk wel uh, steun zou geven, dat niet, uh, dat niet gaat doen. En dan blijven er dus eigenlijk ja, drie kleine partijtjes over... waarmee je in zee kan gaan. Drie kleine partijen dus waarmee Pap Andreu de komende dagen moet gaan praten. Wij gaan er nu verder over praten met uh, Griekenland-kenner, historicus... Kees Klok, hij uh, zit in Thessaloniki. Goedemorgen, meneer Klok. Goedemorgen. Had u dat verwacht, dat hij het zou overleven? uiteindelijk wel verwacht dat hij het zou overleven. He, daar ging het in het debat, uh, ging het wel uh, die kant op. Uh, maar hij heeft daar wel duidelijk toezeggingen moeten doen. <kuggen> Onder andere dus dat hij die uh, regering van, uh, -regering, he, die overgangsregering gaat vo vo uh, vormen. En hij heeft ook uh, uh, ...moeten moet toezeggen dat, hè, dat het referendum van de baan is. Want juist daardoor uh, ontstonden er enorme scheuren in de Pasok partijen. Zoals, uh, zelfs vier ministers die zeiden van... ...luister eens, zo'n referendum zoals ons uh, ja, zeg maar opgelegd werd... ...door Merkel en Sarkozy, dat willen wij niet. Ja, maar nou hoorden we de, de, de hele tijd van... ...ja, hij zou misschien ook nog wel kunnen terugtreden als uh, premier. Maar daar hoorde ik hem zelf en vannacht in het parlement uh, uh, weer niet over. Nee, dat is door een aantal uh, ook Pasokleden, is duidelijk gesteld... dat zij alleen het vertrouwen zouden geven als hij uiteindelijk uh, zou toezeggen uh, uh, af te treden... en dat er een, die coalitie-regering dan hoogstwaarschijnlijk onder leiding van minister Venenzelis zou komen. Dat heeft hij niet gedaan, desondanks heeft hij toch het vertrouwen gewonnen. Maar de verwachting is wel dat eh, ik bedoel, niemand kan op dit moment natuurlijk dwingen... alhoewel je kunt afvragen hoe sterk zijn positie nu is. Maar het, het, het ligt wel in de lijn de verwachting dat als er eh, zo'n zo nieuwe regering komt... dat hij dan op een, eh, laat maar zeggen, met, met, met behoud van eer eh, eh, terugtreedt. Ja. Is het belangrijk dat het alleen de kleine partijen zijn? Of laat ik het anders formuleren. Is het belangrijk dat niet de grote oppositiepartij eraan mee gaat doen? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want kijk, het is het, het, de, de, de grootste oppositiepartij... Die heb je in feite toch nodig om tegenover het buitenland een geloofwaardige, stabiele regering te vormen. Hè? En om echt te laten zien van jongens, we gaan nu toch uh, alles op alles zetten om uh, de nieuwe voorwaarden van het hulppakket te implementeren. En als je dat met een kleine meerderheid met een paar uh, partijtjes in de marge doet, dan maakt dat in ieder geval tegenover het buitenland dat je toch nodig zult hebben voor verdere steun een weinig... Uh, een weinig uh, stabiele indruk. Ja. He, en het is dus eigenlijk triest dat, dat uh, Samaras die gisteren toch een opening gaf van nou ik, ik wil er wel over praten. En ik, ik, ik ben in principe bereid om he, dat, dat hulppakket te steunen enzovoorts. Enzovoorts dat hij nu toch weer op zijn schreden terugkomt en weer keihard aan zijn eigen voorwaarden volhoudt, uh, vasthoudt. Ja zijn dus eigen voorwaarden is het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Dat is het, uh, het instellen van een, uh, van een uh, laten we zeggen, een, een regering van nationale redding... bestaande uit een aantal niet-partijgebonden technocraten. En die zouden dan het enige wat hun mandaat dan zou zijn... zo snel mogelijk uh, de afspraken van 27 oktober ratificeren en implementeren... en dan binnen enkele weken verkiezingen. Ja, mag dan de conclusie zijn dat uh, Papandreou de macht nog wel in handen heeft... maar uiteindelijk niet zo ontzettend veel is opgeschoten? Nee, dat is... Precies de conclusie, en dat is ook wat hier de eerste commentaren die je hier in de pers en ook op de televisie ziet en hoort, is van hij heeft enorm met vuur gespeeld. Maar wat zijn we er in feite mee opgeschoten, behalve dat de naam van Griekenland in Europa natuurlijk nog verschrikkelijk uh, meer door het slijk is gegaan. En dat, dat Griekenland ook deze week, en dat heeft hier dan ook weer een hoop kwaad bloed gezet, ook echt is vernederd door Merkel en Sarkozy. Ja, en dat... En dat... Ja, dat, u, dat, maar, wordt hier, ja, dat wordt hier dan ook weer hoog opgenomen, want we zitten natuurlijk wel met een, met een volk wat, uh, wat behept is met een zeer grote mate van nationale trots. En dan kan je eigenlijk gewoon concluderen dat hij met vuur heeft gespeeld zoals u zegt, een behoorlijke brandplek heeft uh, veroorzaakt en uh, ja, daar moet je dan nu tegenaan kijken. Ja, ja. En nou ja, goed, ik, ik denk dat zijn doel is geweest. We zullen het nooit helemaal zeker weten tot de archieven open gaan, zeggen we als historici dan. Maar zijn doel is waarschijnlijk geweest om toch in die situatie, hè, met name <tossimus> in de relatie met de Neo-Democratie uit de zak. Zat hij natuurlijk keihard vast. Hè, de, de, de, en, en om daar een, een doorbraak in te forceren. Nou ja, je kunt je in gemoede afvragen of hij daarin geslaagd is. Ja, en Neo-Democratie als ND, dat is die oppositiepartij. Uh, gaan, nee, ja. van, gaan vandaag trouwens die gesprekken? al beginnen met die andere oppositiepartijen? Dat weet ik nog niet, want hij gaat eerst naar de president... en dan zal duidelijk worden met wie die afspraken gaat maken. En hij zal in ieder geval toch nog proberen... om de neodurlijke democratie binnenboord te halen. Het is natuurlijk wel ook een pijnlijke situatie... in die zin dat alle, of niet alle, maar een groot deel van... ...van de toestand waarin Papandreou mee zit opgescheept... Hè, ...de problemen die Griekenland heeft... ...eigenlijk hè, voor een groot deel veroorzaakt zijn... ...door de regering Caramelis van de neodemocratia. En dat maakt gesprekken natuurlijk ook wel een beetje moeilijk. Ja, dat is het verleden inderdaad. Maar ja, daar moet je overeenstappen vindt uh, iedereen in de rest van Europa... ...alleen in Griekenland nog niet. Maar, uh, ja, het, uh, ja. Het, het gaat hier in Griekenland natuurlijk ook vaak om, uh, om, om, om grote ego's... ...met name in het geval van Samaras... ...en uh, toch een beperkte visie. Blik. Goed. Tot zover de conclusie van Kees Klok. Dank u wel, meneer Klok. Oké, okay, goeiedag. Dag, tot de volgende keer. Staatssecretaris Steven dan. Die schaft het standaard weekendverlof voor gedetineerden af. Gevangenen krijgen voortaan alleen een dagje vrij... als daar een bijzondere reden voor is. Teven scherpt het verlofbeleid daarmee stevig aan. Het is nu zo dat er uh, in de laatste fase... voordat de voorwaardelijke vrijheidstelling begint... dus de laatste 18 maanden van de straf binnen, om het zo maar te zeggen kan er de detentiefasering uh, worden toegepast. Dat betekent dat iemand dan een aanmerking kan komen voor faciliteiten. En die periode dat kan, waarbinnen dat kan, die gaan we terugbrengen. Van 18 maanden naar 12 maanden. Waarom? Omdat we toch vinden dat er ook in de samenleving... meer rekening moet worden gehouden met de vergeldingscomponent. En dat betekent dat we ook meer recht moeten doen... aan de belangen van de samenleving als totaliteit en van slachtoffers in het bijzonder. Het wordt dus strenger. En u zegt ook, ik ga dat weekendverlof het standaard weekendverlof afschaffen. Waarom doet u dat? Nou, Het standaard weekendverlof afschaffen omdat wij vinden dat verlofactiviteiten... dat die in het kader moeten staan van een goede reïntegratie. Het moet goed zijn dat die mensen terug kunnen keren in de samenleving. En er komt dus wel iets anders voor in de plaats. We begrijpen ook wel dat je soms je rijbewijs moet regelen... of dat je je paspoort moet regelen als gedetineerde. Zeker in die laatste fase, vlak voordat je voorwaardelijke uh, invrijheidsstelling uh, gaat beginnen... En dat betekent dat we daar een 24 uur verlof voor in de plaats stellen. Ja, laten we eerlijk zijn: Op zaterdag en zondag zijn de gemeentehuizen in Nederland nog steeds niet over om je, om je paspoort of je rijbewijs te regelen. Dus dat is ook niet zo heel functioneel. Het verlof moet dus veel meer een doel hebben. Nou, het verlof moet meer een doel hebben. Dat had het eigenlijk altijd al moeten hebben, denk ik. En ik denk dat we in die zin, uh, past dat ook volledig bij de, de wens van de modernisering van het gevangeniswezen. Wat willen wij met de mensen? We willen er binnen al betere mensen van maken, dat ze buiten meer startkwalificaties hebben, dat ze kunnen worden toegeleid tot een vak... dat ze een onderwijs uh, kunnen volgen. Nou, dat willen we allemaal. Ja, dan moet je niet te veel uh, even lekker buiten zijn... Wat, terwijl het niks oplevert. Dat verlof moet dus een doel uh, dienen... en niet zoals nu wellicht uh, te veel ervaren worden als een vanzelfsprekendheid? Nou ja, het wordt nu ervaren als een recht en dat moet er een beetje af. Het is een gunst. Het is een gunst die je kunt krijgen... als je bepaalde zaken in het kader van je reintegratie straks buiten uh, nodig hebt... Nou, dan kun je verlof krijgen in de laatste twaalf maanden voorafgaande aan de VI-datum, de voorwaardelijke invrijdstelling -datum. Het past een beetje uh, in de hele basisgedachte voor uh, de modernisering van het gevangeniswezen. Rechten moeten verdiend worden en gedetineerden uh, moeten eigenlijk zoveel mogelijk gestimuleerd worden ja, om uh, weer te reintegreren, terug in de samenleving. Maar hoe krijg je dat voor elkaar als je mensen toch vasthoudt? Nee, ik denk dat het zo is dat mensen binnen natuurlijk ook al uh, bepaalde dingen kunnen gaan doen. Ze kunnen studiefaciliteiten krijgen. Hè? Dat zijn de zogenaamde interne vrijheden. Als mensen zeggen, door goed gedrag in de inrichting laten zien dat ze echt wat van hun leven willen maken. Dan kunnen ze uh, studiefaciliteiten krijgen. Dan kunnen ze bepaalde banen krijgen in de inrichting. Dan kunnen ze straks ook meer arbeid uh, gaan verrichten. En daar zijn, we ook nog, uh, daar zijn ook ontwikkelingen op dat terrein. Dus we proberen mensen binnen al uh, klaar te maken voor een, uh, een herstart in de samenleving. En dan moet je niet te ruimhartig zijn met allerlei verloven... die geen enkel doel lidden. Dan moet je echt verlof geven voor de zaken die je dan nodig hebt... om vervolgens ook die start buiten te kunnen realiseren. Nou, dat is de lijn die we volgen. En volgens mij is dat een lijn die, uh, die ook de meeste kansen op succes biedt... ook in het kader van de modernisering in gevangeniswezen. Aan de andere kant, vergelding is wel degelijk uh, een argument... Uh, voor aanscherping van in dit geval het verlofbeleid... Is dit een typisch voorbeeld van een rechtskabinet, rechtsbeleid? Nee, het is een typisch voorbeeld van uh, wat eigenlijk wat het vorige kabinet ook deed en dit kabinet ook deed. Uh, ruimhartig zijn voor mensen die wat van hun leven willen maken. Want uh, inderdaad, in de gevangenis word je er niet beter van. Dus je moet buiten iets proberen van je leven te maken. En uh, de mensen die er niks van willen maken, ja, die gaan we wat harder aanpakken. Staatssecretaris Stever, hij zal vandaag zijn plannen presenteren... op de jaarlijkse opendag van de dienst Justitiële Inrichtingen. Exodus, dus, de organisatie die zich inzet voor ex-gedetineerden... en mensen die hun straf bijna hebben uitgezeten... willen pas uh, reageren op het plan van Teven als ze het zelf hebben ingezien. De bijdrage was van Michiel Breedveld. Straks de recruiter van de geheime dienst in Nederland. Nu eerst die van de voormalige ddr dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 111 kilometer. Als alle dossiers van de statie... de voormalige geheime dienst van Oost-Duitsland... op een rij zouden worden gezet, heb je 111 kilometer nodig. 22 jaar na de val van de muur is het archief nog lang niet helemaal uitgeplozen. Oud-Duitslands correspondent Margriet Bransma... zocht uit wat er bekend is over de activiteiten van de statie in Nederland. Ze is hier. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Hoe doe je dat eigenlijk, uitzoeken? Zo'n uh, gigantische hoeveelheid uh, informatie, hoe doe je dat? Je dient een verzoek in. Het is sowieso niet gebruikelijk om, om zelf in een archief uh, rond te neuzen. In het Stasi-archief zou dat al helemaal niet kunnen gezien, de enorme omvang. Dus je dient een verzoek in. Dat doen ook nog steeds heel veel Oost-Duitsers die willen weten wat uh, ja? de Stasi over hun heeft uitgevonden. Wat er in hun dossier staat. Dan zijn er nog tienduizenden per jaar die dat doen. Nou, ik heb dat ook gedaan. Ik heb een verzoek ingediend en uh, dus inderdaad gevraagd van wat weten jullie nou over de Stasi in Nederland? Dan is het afwachten. Ik kreeg al vrij snel een, een lijst met titels van berichten die vanuit de DDR-ambassade naar... Oost-Berlijn zijn gestuurd naar de stagecentrale Titels. Titels. Wat, wat, wat, wat houdt zo'n titel dan in? Zo'n titel houdt in uh, de omschrijving van het rapport... dat naar de stagecentrale is gestuurd. En ik zeg met opzet titels, want het is heel erg jammer. Die rapporten zelf, die zijn door de stasie vernietigd. In 89-90, toen die stasie in de gaten kreeg... Het is afgelopen met de DDR. Toen hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk sporen te wissen. Nou, een van de dingen die gewist zijn, dat zijn die rapporten. Dus je hebt alleen titels, maar uit die titels valt wel vrij veel op te maken. Noem eens een aantal titels. Nou, bijvoorbeeld, een, een, uh, er is een notitie uh, in de jaren tachtig naar Oost-Berlijn gestuurd. Uh, een interne notitie voor de Nederlandse regering over militair gebruik van uh, het luchtruim. Een interne notitie van minister Van de Broek over ontwapeningsvoorstellen uh, van de, de toen nog Sovjet-Unie. Dat, de... dat zijn grote vissen. Dat waren, dat waren belangrijke berichten. Die werden ook beoordeeld als zeer waardevol. Want dat, dat soort informatie wisten wij niet, want je zegt interne notities die zijn in Nederland niet naar buiten gekomen. Die zijn in Nederland voor zover we, ik heb kunnen achterhalen nooit naar buiten gekomen. Nee, dat was echt ja, dat waren interne notities voor ministers binnen de regering. Het, het was niet het is niet allemaal zo spannend hoor. Die die, die zeg maar die, die WikiLeaks uh, op papier dan. Het, het zijn ook dingen waarvan je denkt ja, dit is de, vandaag heeft de diplomaat in kwestie gewoon de kranten goed gelezen. Het, er zitten ook dingen bij die iedere geïnteresseerde uh, in het nieuws zou kunnen weten. Maar een twintig, dertigtal berichten, daarvan denk ik toch dat er... Uh, ja informanten op Nederlandse ministeries gezeten moeten hebben. Want begrijp wel, die diplomaten die spioneerden niet zelf. Die organiseerden het. Zelf spioneren is voor diplomaat natuurlijk veel te gevaarlijk. Dan die worden kunnen ze hun... altijd in de gaten gehouden. Die natuurlijk. worden in de gaten gehouden. Als het uitkomt, dan verliezen ze hun diplomatieke status. Nou, Dat zou voor een DDR-diplomaat destijds heel erg geweest zijn. Want reken maar dat ze het in hun, naar hun zin hadden hier in Nederland. Veel liever hier dan, dan in Oost-Duitsland. Dus het werd vanuit die ambassade door een aantal staziemedewerkers dat waren ze ook echt, dat heb ik kunnen achterhalen... Georganiseerd, die zorgde voor informanten en de, de informatie informanten, contactpersonen. En die informatie stuurden ze dan door. Ja, Zij runden dus eigenlijk uh, Nederlanders hier. Maar ja. bij, jij weet niet wie. Dat is inderdaad het frustrerende deel van dit onderzoek. Ik heb een aantal van die Oost-Duitse diplomaten... die daar met een dubbele pet op de ambassade zaten kunnen achterhalen. Ik heb er ook een paar gesproken. Het jammer is... Kijk, zij geven natuurlijk niet de namen, prijs van Nederlanders... met wie ze contact hadden van wie ze informatie kregen. Dat, dat is not dan, Dat doe je niet. Als, als spion niet. Als oud-spion dus ook niet. En het jammere is dat die namen terecht zijn gekomen... van die Nederlanders dus bij de AIVD... Natuurlijk zijn we ook naar de AIVD gegaan. Maar de AIVD zegt, we hebben gekeken of het belangrijke Nederlanders onderzaten. Dat lijkt niet het geval. Een beetje cryptische omschrijving. Maar uh, wij geven het niet prijs. Nee, maar goed, dat is dus uh, helaas uh, nog een afdeling geheim. Maar wat je wel weet, want je hebt wel dus gesproken... met mensen die op die ambassade hebben gewerkt. Dus, ja. Wat voor verhalen vertellen die dan? Ik heb er met een drietal drie gesproken. Uh, twee daarvan sloegen vrij snel dicht... toen ik begon over hun spionageactiviteiten. Eén man sprak er gaf het, gaf het vrij snel toe en was er redelijk open over zij het ook van ja ik spioneerde niet zelf ik was leidinggevend bezig ik organiseerde het dat was Norbert Siebach een man die uh, woont nu in Berlijn heeft daar een rondvaartbotenbedrijf en het grappige is dat hij zijn rondvaartboten uh, in Nederland heeft gekocht en die hebben dus ook nog Nederlandse namen hoe heet ze? Onder meer koningin Wilhelmina. <laughs> Ga je spioneren tegen Nederland, goed. Ja. Maar die runde dus. En wat voor soort informatie verzamelde hij? Heeft hij daar ook iets over verteld? Uh, hij, zat erg, hij, hij was uh, eerste secretaris op de ambassade van de DDR. Hij zat sterk op de, de uh, buitenlandse politiek van Nederland. Dus hij, hij, wat ik uit zijn berichten kan opmaken... was dat hij goede contacten had uh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken en, en uh, Defensie. Maar wat, wat hij precies allemaal heeft aangeleverd... Ja, daar doen ze natuurlijk uiteraard geen uh, boekje over open. Nee, maar goed. Jij hebt een, klein, laat maar zeggen, een hele kleine bladzij van het boekje kunnen ontrafelen en kunnen omslaan. Vanavond op tv, 8 uur journaal en in Nieuwsuur... Klopt. Nou, dan gaan we kijken met z'n allen. Dankjewel, Margriet. Margriet Brandsma was dat. Dan over de spionage door de Stasi. Nou, ja, we blijven min of meer bij uh, het spionnen. Want we gaan van de Stasi naar die AIVD. We hadden het er net al een beetje over. Want er zijn ook journalisten die door de Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst worden gerecruiteerd. Nederlandse journalisten, wel te verstaan. Wettelijk is het toegestaan. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk... wat zegt dat dan vervolgens weer over de journalistiek hier in Nederland? De discussie kwam afgelopen zomer op gang. Toen bleek dat de linkse activist en journalist Paul Kraaier ook voor de AIVD werkte. Nou, het VPRO-programma Argos zocht uit hoeveel journalisten... best ook zelf voor de AIVD zouden willen werken. Kees van der Bos is van dat programma Argos. Kees, en wat hebben jullie ontdekt? Hoeveel journalisten hebben daar interesse in? Uh, goedemorgen Bert. Nou, dat is meer dan je denkt. Uh, dan moet ik zeggen, we hebben dat niet uh, uh, empirisch bewezen, zeg maar. Want ook bij ons is de AIVD natuurlijk niet zo scheutig met het geven van informatie. Maar wat we uh, wel gedaan hebben, is een oud medewerker van de AIVD... zeg maar, iemand die het kan weten, die in het veld werkt, hebben we gesproken. En die hebben we uh, dat gevraagd, hoeveel journalisten zouden dat nu eigenlijk willen doen? Nou, dat is Helene de Waal. Misschien is het handig als we eerst naar haar zelf gaan luisteren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 ik denk dat een stuk of zeven gewoon wel ja zeggen dat is veel vindt u dat zei Helene uh, de waal um, wie hebben jullie trouwens allemaal gesproken voor het programma verder nou we hebben met politici gesproken we hebben ook met mensen gesproken die Echt door de AIVD benaderd zijn. Dan komen we bij, bij een, een, een kar geven momenteel, die vertelt hoe dat bij hem ging 25 jaar geleden toen hij op de journalistenopleiding zat. En we hebben ook één eh, actueel geval, halen we boven tafel, dat is Wim Bartels, die in 2007 nog artikelen schreef voor het Algemeen Dagblad, waar wij ook zelf in een grijs verleden, in 2003, mee contact hebben gehad, die zich toen ook bij ons voorstelde als journalist, en waar we inmiddels van achterhaald hebben dat hij uh, uh, bij de militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. en bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. heeft gewerkt. Uh, dus in elk geval iemand die op zijn minst op het grijze gebied. zeg maar tussen journalistiek en. en, en uh, inlichtingenagenten uh, uh, opereert. En weet je dan ook wat ze van die Wim Bartels. Uh, uh, verwachten? Oftewel wat voor soort informatie die dan aanleverde? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, kijk, een van de dingen waarom we er zo bezorgd over zijn... waarom ik vind dat de journalistiek er bezorgd over moet zijn... is, uh, nou, dat weet je ook, onze bronnen zijn heel belangrijk... en die moeten erop kunnen vertrouwen dat ze uh, uh, soms... is dat uh, zelfs uh, voor hun baan heel, en voor, anderen, voor hun zekerheid heel belangrijk... dat ze geheim blijven. Als, dus, als de geheime dienst meeluistert op je redactie... of misschien zelfs die geheime dienst uh, een agent is... die zegt dat die journalist is... dan is dus die veiligheid van die bronnen... In gevaar. En dat is van ja, dat is toch onze levensader van de journalistiek. Ja, nou hebben jullie ook een enquête gehouden he? onder uh, hoofdredacteuren. Ja. Wat, wat, wat was jullie vraag? Nou, onze vraag was: uh, Hebt u het wel eens meegemaakt bij u op de redactie? En Bijna iedereen van alle grote Nederlandse media heeft geantwoord. Uh, dan valt op dat ze dit allemaal op eentje na niet hebben meegemaakt. Dat wil zeggen, ze weten niet of ze het hebben meegemaakt. Dus ze zeggen dat ze het niet hebben meegemaakt. Want heel vaak gebeurt dat denk ik zonder dat hoofdredacteuren het weten. Uh, wat ik ook heel interessant vind... de NVJ pleit inmiddels voor een wettelijk verbod. Hè? Dat de AVJ dat niet mag. De NVJ, de NVJ is de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dat weten wij, maar niet iedereen. Daar heb je helemaal gelijk, ja. Ja. Uh, uh, Helene de Waal, die, die, die ex aivd vindt dat overigens een beetje absurd. Waarom zou je AIVD zoiets mogen verbieden? Mag, mag die dan ook niet meer met buschauffeurs of met weet ik wie praten, zegt ze. Maar goed, de NVA wil dat. We hebben dat aan die hoofdredacteuren voorgelegd. Het grappige is, al die hoofdredacteuren op eentje na zeggen... ja, natuurlijk, dat moet verboden worden. Of, die, we zijn er tegen, ik zeg het verkeerd. Die willen niet dat de AIVD infiltreert bij hun. Maar dan vraag je, moet het wettelijk verboden worden? En dan zegt de helft, nou, nee, dat lijkt me niet nodig. Is daar nog een motivatie bij gegeven dan? Ja, ik, nee, daar is geen motivatie bij gegeven. Soms wel, soms niet. Uh, uh, over het algemeen is de motivatie die, die we daarbij aantreffen van... het mag niet, maar wettelijk verbieden heeft in deze zo weinig zin. Ja, maar goed, het is wel uh, een, een discussie die gevoerd moet worden. In ieder geval ook op redacties, uh, lijkt mij. Nee. Nou, volgens mij is dat ook het belangrijkste wat eruit komt. Je moet als journalistiek zelf een soort zelfreinigend vermogen hebben. En je moet misschien daar niet te veel op de wet rekenen. Goed, en in ieder geval even luisteren vanmiddag, hele journalistiek, maar ook andere hoor, uh, naar Argos om kwart over twaalf. Kees van der Bos, dankjewel. Argos, dus kwart over twaalf hier op deze zender op Radio 1. Voor het zover is, kunt u natuurlijk zo gaan luisteren naar de trof. Voorafgaand aan het programma Argos kunt u natuurlijk luisteren... naar Tros Breed, gepresenteerd door Kees Boman en Margriet Vromans. En zodadelijk wordt het tijd voor Peter en Mieke. En wat gaan Peter en Mieke doen? Nou, ze hebben het onder andere over de Nederlandse Bank. Die is van de week natuurlijk weer naar buiten gekomen met het kwartaalbericht. En het kwartaalbericht was alarmerend. Het eerste kwartaalbericht, of eigenlijk zijn het de halfjaarcijfers, van de heer Knot, de nieuwe baas bij de Nederlandse Bank. Gaan ze zo over praten. En ze hebben het ook over, met Salomon Bouwman en een Iraanse politicoloog... over een mogelijke aanval op Iran. Want, zo zei Peter net, van dat is niet onvoorstelbaar... en wij gaan alle scenario's zo dadelijk bespreken. Dat kunt u allemaal beluisteren bij de tros hier op Radio 1, de Tros show. De hele zaterdag zijn we in de lucht. Zaterdag 5 november. Hebben we nog een slotmuziekje? Nee? Gaan we meteen naar de ster toe door? Ik wens u nog een hele mooie dag. Dag. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden! Het zijn verhuizers! Schaad? Toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizen.nl?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 De Griekse premier Papandreou heeft gisteravond ternauwernood een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Vandaag praat hij met de president daarna met de andere partijen over de vorming van een regering van nationale eenheid. Die moet het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement loodsen. Directeur Snabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat ouderen in de toekomst de waarde van hun huis moeten kunnen gebruiken om hun zorg mee te betalen. In een interview in de Volkskrant zegt Snabel dat de nood zo hoog zal worden dat er een moment komt dat dit bespreekbaar wordt. De kosten voor de gezondheidszorg blijven stijgen, vooral door de toenemende vergrijzing. Daar moet volgens de SCP-directeur een oplossing voor worden gezocht.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 En het Colombiaanse leger heeft de leider van de FARC gedood. Het is Alfonso Cano die de guerrillabeweging beweging drie en een half jaar leidde. De 63-jarige Cano is bij een bombardement omgekomen... zegt het Colombiaanse ministerie van Defensie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en vooral in het westen van het land... valt af en toe wat lichte regen. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot het zuidoosten... en de temperatuur ligt op dit moment rond een graad of 12.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 Kijk voor onze werkwijze op cz.nl. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom in de nieuwshow. Het is vier minuten over half negen. Om negen uur gaan we het hebben met de Iraanse politicoloog Pijman Jafari en Salomon Bouman in Israël... op de dreiging die eruit gaat uh, door, door Amerika en Engeland uh, omdat Iran ervan verdacht wordt een atoombom te maken. Dus denken die landen er serieus over om het land aan te vallen. En dan het H-woord, daar is het weer. Hi hypotheekrenteaftrek. Het is uitgesproken deze keer door de nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En dan gaan we allemaal straks de paard zeggen. Nog zo'n h-woord. Ja, nog een haarwoord. Het, het woord het. Het lidwoord het heeft het namelijk moeilijk. Hoe komt dat? Nou, dat hoort u dus zo meteen. En de vloer van het nieuwe eh, vernieuwde scheepvaartmuseum. Heeft nu al een prijs gekregen: de Vernuftelingenprijs. Omdat het zo geweldig geluiddempend is. Om tien uur komt stand-up philosopher. Ja, dat heeft ze eigenlijk zelf uitgevonden: Laura van Dolron. Die heeft een nieuwe voorstelling. Pieter Stijns eh, met de nieuwe boeken. Sylvia Witteman over de fusie van eh, krokettenfabrikanten. Wat dat voor ons gaat betekenen. En als laatste onderwerp een tentoonstelling in het Tropenmuseum in Amsterdam. De dood leeft. Zometeen nog uh, oh ja, die kwestie dat je moet betalen als je in de wacht staat. Dat willen wij niet meer. Maar eerst gaan we het hebben over de neuro en de Zeuro. Precies. Dat was een half jaar geleden. Nee, een half jaar. Nou, meer dan een jaar geleden eigenlijk. Hij is bij ons ook een tafel aangeschoven. Daar zit dus econoom Alfred Kleinknecht. En die vertelde dat na de eerste grootschalige stakingen van de Grieken tegen de Europese steun in ruil voor draconische bezuinigingen, dat bij die gelegenheid zei die ook bang te zijn dat het bloed door de straten van Athene zou gaan vloeien. Na de nieuwe dramatische acte in die... Griekse tragedie van vannacht. Gaan we hem nog eens even met hem bijpraten. En houden de angst van toen tegen het licht. Goedemorgen, meneer Kleidman. Uh, we hebben het er vaak over gehad op de redactie nog. Het bloed uh, uh, uh, vloeit door de straten. Nou, dat is niet gebeurd. Maar, uh... nou, ik zei ook, er vloeit bloed in de straten. In de straten. Wat verschil als dat het bloed... Door de straten stroomt. Nou, er zijn nog geen dode gevallen bij ja, al die. Toch, uh... toch? toch. Wel? Uh, twee, dacht ik al. Oh. Ja, uh, en het kan erger worden, want de economie vertoont toch verschijnselen van regelrechte ineenstorting. Oh. Ik lees bijvoorbeeld dat er duizenden bedrijven op dit moment doodleuk hun rekeningen niet meer betalen. Oh. Ja, dat heeft domino-effecten voor anderen. Maar stuggen, nog de overheid en... betaalt zijn rekeningen niet. Ja, dat ook, ja, daar komt er nog bij. Ja. Maar het probleem is ook dat de werkloosheid vast omhoog schiet, nu. Dat zou me niet verbazen als we straks door de 20% heen gaan. En de sociale spanningen nemen toe. Ik werd, werd verteld, als je deze dagen door Athene loopt, kun je beter niet in een keurige pak met stropdas lopen. Hoezo? Anders denken ze dat je wellicht een functionaris bent van de EZB of IMF. En dan kan het gebeuren dat je nogal vijandelijk agressief bejegend wordt. Is, ja? dat, is dat flauwekul of is dat? Nee, dat realiteit. is mij verteld. Ja. Ja. Ja? Ja. Dat was in de tijd in Londen ook zo, met de, ja. de mannen met de pakken... toen de bankencrisis Ja, en, en ook parlementariërs staan niet meer hoog in aanzien. Dat is allemaal uh, rode boel. Ja. En ik zie er wel gevaren, ook voor de democratie. Want als die crisis zich verder toespitst dat men dan toch uh, naar een sterke man roept. En ik hoor ook uit de financiële sector geluiden... dat men zegt, nou, misschien moet maar zo'n generaalsregime... zoals in de jaren zestig terugkomen. Draaft u niet een beetje door, meneer Kleken? Nee, nee uh, dat hoor ik. En uh, die zeggen dan, ja, die kunnen wat in de schikker doorpakken... dan krijgen we liefst nog meer van ons geld terug. Ik zie ook, als de politiek nu niet uitkomt... ik hoop dat ze uitkomen met zo'n al-partijen- of twee-partijen-regering... maar ik weet niet welke spelletjes daar nou gespeeld worden rond het parlement... maar als het niet tot stand komt, als ze nou verkiezingen doen... zijn ze zes weken lang aan het verkiezingscampagne voeren... ja, dan wordt het allemaal heel, heel precair. Ja, dat is de uh, politieke kant van de ja. zaak. De economische kant van de zaak is natuurlijk een andere. Kan het ons eigenlijk allemaal wel wat schelen... wat ze daar in Griekenland qua politieke vorm doen? Ze gaan hun gang, maar als ze de schulden maar betalen... zo is het natuurlijk ook een beetje de redenering. Ja, het probleem is, we hebben ze nu wat afgeschreven... maar ze hebben dan volgens die berekeningen in 2020... nog altijd 120% van het nationaal inkomen als schuld uitstaan. Ja. En ik vind dat naar mijn intuïtie toch een beetje aan de hoge kant. Als het nou 80 of 90% geweest was... Had, had ik willen geloven dat het uh, goed gaat. Maar 120% is vrij veel voor zo'n land. Dus ik ben bang dat ze dat ook net weer niet redden, Dat ze het net niet kunnen verkopen ook aan de mensen. Dus u denkt dat... Het het Griekse afscheid van de euro niet ver weg meer is? Ik hoop het voor de Grieken. Ons maakt het niet u. zoveel uit, maar voor u. de Grieken is het uh, het beste wat ze kunnen doen... dat ze wellicht afspraken maken met de ECB, goed begeleid worden... dat ze op een nette, goed georganiseerde, goed gemanagde manier uit de euro stappen. Ja. Kijk, voor ons in het noorden is het best nog goed als we erin blijven en als we doormodderen. Want uh, dankzij die zwakke broers binnen de euro is het aanzien van de euro minder groot... Daardoor krijgen we minder kapitaalinstroom uh, en daardoor blijft de euro wat betreft de wisselkoers uh, wat lager. Waardoor dus goed je goedkoper onze, kan produceren. Voor onze exportindustrie is het hartstikke goed dat de euro een beetje lager blijft. Als je nou alleen een noordelijke euro zou hebben, dan is het een munt met een enorme reputatie die trekt kapitaal uit de hele wereld aan. Dat jaagt je wisselkoers op en dan heeft de exportindustrie van Duitsland en Nederland met name het moeilijk. En daarom hebben wij eigenlijk objectief gezien een belang bij die zwakke broers binnenbod te houden. Maar die maar die zwakke broers zelf is het beter als ze eruit uitstappen. Dat is anders dan wat u toch anderhalf jaar geleden zei. Ja. Want we hebben toen erg leuk naar u zitten luisteren. Inderdaad, dat er een euro, een noordelijke euro, en ja, ja. een zuidelijke euro, een uh, euro zou moeten euro. Ja, ik zeg ook, het komen. zou voor die zuidelijke landen heel goed zijn... als we de boel zouden splitsen. Een mediterrane zone versus een noordelijke. Zelfde voor de mediterrane landen zou dat goed zijn. Maar voor het noorden is het wellicht minder voordelig... omdat je oh. gewoon dan een hoge wisselkost krijgt. Maar bepleit u dat nog steeds, die verdeling uh, tussen een, een euro en een euro? Ja, in het belang van euro. die mensen... In het zou je, dan zou ik dat wel bepleidingen. Maar goed, ja. dan krijg je natuurlijk... wie moet er bij de neuro horen en wie bij de euro. Hoe staat wel ja, duidelijk voor u? Ik hoop toch dat die landen geleidelijk aan leren... dat ze regelrecht vermoord worden binnen deze eurozone. Uh, Duitsland en Nederland voeren zo'n agressief exportbeleid. Ja, ze krijgen gewoon de-industrialisatie. Daar gaan gewoon bedrijven dicht omdat ze niet meer maar kunnen Maar legt u fungeren. dat eens uit. Wat bedoelt u met het ze vermoorden? Het? Ja, we voeren zo'n agressief exportbeleid naar die landen toe. Ze hebben zo'n gigantische importoverschotten. Dus die importconcurrentie, die exportconcurrentie van ons... verwoest bij hen, als het ware, de werkgelegenheid. Ja, maar dat of niet. Ik bedoel, het komt omdat ja, ze de infrastructuur ja, ja, daar, niet hebben. Je kunt zeggen: zo werkt de markt. Ja. En het is gewoon zo: dat zijn gewoon landen die qua innovatiepotentieel, qua kennispotentieel, zoveel minder zijn dan wij. Uh, ze kunnen geen kont, gewoon niet ja. concurreren. Kijk, het is, uh, voor de euro was het prima. In de jaren 80 en 90, als je de statistieken erbij haalt. stel je vast: Griekenland, Portugal, Spanje waren een groot succesnummer. Die hadden altijd hogere groeivoede dan wij. En daar waren we ook blij mee. Uh, maar dat ging alleen omdat ze in dat zoveel tijd hun munt konden afwaarderen. Maar dat kan nu niet meer. Ze zitten gevangen in die euro. Eh, Griekenland is bij wijze van spreken 20% duur. En wat, wat nu sommige economen voorstellen, wat ik als unrealistisch vind, is dat zij gewoon hun prijsniveau met 20% omlaag moeten krijgen. En dat lukt je niet. Ik heb in de laatste 150 jaar geen land gezien dat dat van elkaar gekregen heeft. Als je dat probeert, namelijk, draai de economie nog dieper het moeras in. Want wat gebeurt nou als u de perceptie hebt, de prijzen gaan omlaag? Alles wordt goed koper, ja, dan gaat u uw aankopen uitstellen. Ja. En dan uh, ja, als niemand meer koopt, als iedereen die duurzame consumptiegoederen nog even uitstelt, ja, dan stijgt de werkloosheid massaal. En ja. dat is nu wat er dreigt te gebeuren. En daarom ben ik ook bang, Daar kan straks bloed vloeien. Ik zie, er is een hele agressieve stemming bij deze demonstraties die plaatsvinden. Er hoeft maar iets te gebeuren en de vonk gaat in het uh, kruidvat. Ja. Toch wordt er over het algemeen gezegd, als Griekenland uit die euro stapt, ja, dan zijn ze nog veel verder van huis. Nou, we zouden hun dan in de overgangsperiode wel moeten helpen. Ik denk dat ze een stukje aanloophulp nodig hebben. Zeg maar ook managementhulp door de Europese Centrale Bank. Er zitten gekwalificeerde economen die weten hoe dat moet. En die moeten gewoon helpen. Er moet een goed draaiboek gemaakt worden... dat er geen rare dingen gebeuren. En dan kunnen zij, net zoals ze ingestapt zijn... kunnen ze ook uitstappen. Technisch kan dat als het maar goed gemanaged wordt. En dan moet je in een overgangsperiode hun een klein beetje helpen wellicht nog. Maar goed, dat moet je anders ook doen. Als ze erin blijven, moeten ze ook geholpen worden. Er is geen muntunie in de wereld, ik heb nog geen gezien althans... Uh, waar je niet een faciliteit nodig hebt van backing-up losers... waar dus de sterke partners, de zwakken, op de een of andere manier moeten helpen. Dat is in iedere Muntse Unie zo geweest. En dan moet je als politicus ook niet zo'n griekenland passingcampagne voeren... en geen cent naar de Grieken, want dat is niet realistisch. In een muntunie moet je voor elkaar staan. Die munt moet getraagd... Worden door de burgers, door een wij -gevoel. Wij zijn bereid elkaar te helpen. En Italië? Ja, die moeten maar eens een ander minister-president krijgen... die het die, die land bestuurt. Nou. Ik hoop dat dat straks gebeurt, hopelijk. Nou. Italië zou zich wel kunnen redden, mits goed bestuurd. Alhoewel, het gaan wel diverse dingen achteruit in Italië. Ik, de importpenetratie neemt ook toe... Hun productiviteit stijgt heel langzaam. Uh, ze hebben hun arbeidsmarkten geflexibiliseerd. Daardoor krijg je een lagere groeivoede van je arbeidsproductiviteit. Dat zet al een aantal jaren door. Dus ik zie dat land ook een beetje op een moeilijk vlak. Maar ik hoop dat dat nu niet nog bijkomt straks. Wat is nou de echte keus? Moet Griekenland uit die euro of moet hij er gewoon in blijven? Ze moeten in hun eigen belang uittreden. In ons belang zouden ze wellicht beter binnen kunnen blijven. Juist. En dat is waar op het ogenblik alles op gericht is. Om ze toch binnen ja. te houden. Ja, en, het, en het verhaal is dan altijd eigenlijk de Duitse exportpositie naar Griekenland toe. Komt ja, en vooral dat? dat die reputatie van de euro niet te goed wordt, dat het niet een te harde munt wordt. Ja. <laughs> Daarvoor heb je de zwakkere broers nodig. Maar ik zou zelf zeggen, als ik een Griek, een Spanjaard of een Portugees was, zou ik zeggen: jongens, we moeten eruit. Dat, dat, dat, gaat, niet, dat gaat zo niet. Als je, kijk, het is ook niet alleen dat ze te duur zijn door kosten, kosten zijn één factor voor internationale concurrentieverhoudingen. Je kennis- en innovatiepotentieel is een andere factor. En op dit Gebied doen ze het nog veel en veel slechter dan wij. En het is dus niet genoeg alleen de prijsniveaus omlaag te brengen. Als het al lukt, zonder dat je de economie de vernieling indraait. Ja, en ik denk het beste zou zijn uitreden, munt afwaarderen, weer concurrerend zijn. Op het moment dat je weer een exportoverschot hebt, dan heb je een positieve cashflow als land. En dan kun je ook je schulden weer afbetalen. Bent u nou een van de weinigen die er zo over denkt? Nou, ik denk dat er meer mensen over denken. Kijk, we hadden in 1997 een manifest van 70 economen, dat heb mm -hmm. ik ook ondertekend. En daar zijn we toen met pek en veren begoden door de Roel Jansens en de Frank Kalshovens. Die hebben het afgemaakt in de pers. Maar als ik dat manifest nu nog een keer rustig lees en kijk wat is er nou gebeurd in die 14 jaar... Ja, helaas, we hebben toch op heel veel punten gelijk. We hebben het toch, denk ik, beter gezien dan die columnisten toen. Want wat stond er dan in? Nou, ja, we hebben gewaarschuwd. Je moet niet aan een muntunie beginnen als je geen politieke unie hebt. Er moet een politieke unie zijn met een substantieel budget. waardoor je backing up losers kunt doen. En anders moet je dat soort landen niet opnemen in de euro. Dat manifest, dat was toen ter gelegenheid van de invoering van de euro? 1997, ja, ja, ja. toen de beslissingen werden genomen, ja. Wat is uw voorspelling dat er de komende tijd gaat gebeuren? Hm. Want voorlopig is de beweging hm. natuurlijk alleen maar op één ding gericht: Griekenland ja. binnenhouden. Ja. Ja, dat hangt nu eens heel veel af wat er politiek gebeurt in het parlement in Athene komen ze uit of gaan ze nu eerst maar een verkiezingscampagne doen en zo... zodat er wekenlang niks gebeurt. Dat is moeilijk te voorspellen. Ik hoop heel erg voor Griekenland dat ze zo'n twee-partijen-coalitie maken... en dat die dan in ieder geval die bezuinigingen een stuk kunnen doorzetten. En dat op een gegeven moment het besef groeit... we moeten uit die euro gaan, en dat ze dan op een nette manier... geen vechtscheiding, maar gewoon op een nette manier met de ECB een deal sluiten om op een goede manier goed gemanaged te uit te treden. En krijgen ze dan toch nog uh, die 50% bonus... oftewel terwijl afschrijving van al die leningen? Of je gaat je dat dus niet noods, meer door. Die krijgen ze altijd en die kunnen ze dus noods ook vergroten. Kijk, een land kan ook zeggen, sorry, we betalen helemaal niet meer. Ja, Kun ja, je niets doen? Misschien dat Wilders dan roept... stuur maar de mariniers naar Athene, maar dat helpt <laughs> dan ook niet meer. Als een land gewoon niet meer betaalt, dan betaalt het niet. Nee, als hij niet meer betaalt, maar dan krijgt hij ook niet geleverd. Ja, dat betekent dat ze dan hun staatsgoed eigen middelen moeten financieren. Nou, dat kunnen ze toch niet? Nou ja, de Grieken hebben natuurlijk ook besparingen. En wat je, wat je eigenlijk zou moeten doen in dit land als oplossing. is dat je een kapitaalgedekt pensioenstelsel invoert. Dat de mensen gewoon verplicht sparen. Een deel van hun salaris naar een pensioenfonds. En die kan dan lekker geld Nederland? uitlenen. Ja, zoals in Nederland. Gewoon door de, ja, de overheid verorderd voor voor dwang sparen. En uit dit geld kun je dan de staatsschuld financieren. Ja, dan betaal je de duurt rente jaren aan jezelf. Natuurlijk dat natuurlijk voordat je ja, zoiets ingevoerd Dat zijn lange termijn oplossingen. Ja. Maar op korte termijn zouden wij hun wel moeten helpen op een nette manier uit te treden en op een nette manier... een beetje aan loopfinanciering moeten ze natuurlijk wel hebben, ja. U gaat lekker met de kerst naar Kreta? Weet ik nog niet. <laughs> Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Alfred Kleinker, econoom aan de TU Delft. Dank voor uw komst dwangsparen. Mooi woord. Hè? Ja, staat dat wel? Dwangsparen? Ja, ja, ja. ja. Dat is misschien wel een germanisme. Ja. Goed. Als consumenten bellen met servicenummers van bedrijven, moeten ze pas gaan betalen op het moment dat ze contact krijgen met een servicemedewerker. In de wacht staan moet dus gratis worden. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie hierover van de PVV. Volgens de partij is het in Duitsland al zo dat consumenten alleen betalen voor het daadwerkelijke gesprek met de medewerker. De Kamer wil dat minister de Verhagen met telefoonnetbeheerders gaat praten om dat bij ons ook voor elkaar te krijgen. Of dat een goed idee is, gaan we bespreken met Ed Achterberg. Hij is onderzoeker bij Telecom Paper en dat is een onderzoeksbureau voor de telecomsector. Goedemorgen meneer Achterberg. Goedemorgen. Nou, eindelijk is een goed idee van de PVV. Nou, of goed idee is, weet ik niet. Uh, ik vraag me altijd af waar ze bij, uh, in de Tweede Kamer al mee bezig zijn met deze futiliteiten. als je luistert welke problemen we nog meer hebben. Ja? Ik denk dat het een slecht idee is. Waarom? Ik, daar kan toch niemand tegen zijn. Dat, nou, je, dat je niet hoeft te betalen voor als je eindeloos... Dat je moet, eerst moet je eindeloos wachten. Je ergens je een aap en dan moet je er ook nog voor betalen. Kijk, er is een groot verschil tussen wachten in een rij voor een loket... Hè, voordat je je paspoort kunt ophalen bij de gemeente... en een, een, het wachten op een telefoonlijn... De, de, het is zo opgezet dat als je gaat bellen en je hebt contact met iemand... dan moet je gewoon betalen voor de minuten die uh, door het netwerk gaan. Dat zijn afspraken die uh, operators hebben gemaakt. Dus ook al zit je te wachten, de huidige structuur van de afspraken met operators, zodat is dat er moet iets betaald worden. Als je dat nou gratis gaat maken voor de gebruiker... en zegt van nou, jij hoeft dat niet te betalen... dan moeten die kosten ergens anders uh, door betaald worden. Door, of door de operator. Ik zeg van nou, ik neem het voor lief. Of hij zal het... Uh, hoofdelijk omslaan over al zijn klanten. Ja, dan heb je een geweldig effect namelijk... dat die bedrijven die je zo lang laten wachten... uiteindelijk zelf voor die kosten opdraaien. En dat is nou precies wat de, de, de, ja, de, de stelling is. Weliswaar misschien wel vreemd dat de politiek dat moet doen. Maar het is wel een hele logische stelling. Nou ja, hij is een beetje kortzichtig, denk ik. Als je kijkt naar eh, als een consument iets gaat kopen... een dienst of een product of zo... dan kijkt hij meestal maar naar één ding. Is hoe goedkoop hij kan hij het krijgen? Er zijn maar weinig consumenten die kijken van... Nou, wat gebeurt er als het ding nou per ongeluk stuk gaat? Dingen gaan stuk. dingen hè, Buiten je schuld of door je schuld gaan ze stuk. Dus dan, heel veel mensen kijken dan niet van, ja, wat als het stuk wat kan ik dan doen? Wat moet ik dan doen? En, uh, er zijn bedrijven die zeggen, nou ja, als je ons gaat bellen, is het gratis. Hè? Die hebben de keuze gemaakt, als er iets stuk gaat van ons product... kan je ons op een 800-nummer, zoals het heet, dat is een gratis nummer... dat wordt dus betaald door, de, door het bedrijf, kunnen mensen bellen. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, nee, ik zet mijn product zo goedkoop in de markt... Bijvoorbeeld 14,95 voor een maand internet bij, bij Telvoort, bedrijven spreken. Die zeggen: Nou ja, daardoor bezuinigen we, uh, moeten we bezuinigen op andere kosten. Dus als iemand gaat bellen voor help, voor hulp, ja. uh, dan moet hij daar maar voor betalen. Maar goed, het, het zou natuurlijk een geweldige prikkel zijn voor een bedrijf om mensen niet zo eindeloos te laten wachten. Want nee. op het moment dat ze het zelf moeten gaan betalen, nou dan zorgen ze er wel voor dat je niet, uh, dat je niet lang hoeft te wachten. Dus voor de consument zou het mes aan twee kanten snijden. Nou ja. Wat, wat moet er gebeuren om te zorgen dat mensen minder lang wachten? Dat is gewoon meer mensen uh, in een callcenter neerzetten... die de telefoon uh, snel opnemen. Uh, en nogmaals bij hele grote volumes... waarbij de dynamiek niet altijd goed te schat is... zul je altijd uh, veel meer mensen moeten hebben... dan feitelijk aan de telefoon zitten. Dus als je de wachttijd wil verkorten door een operator... of door een partij, dan uh, moet je meer mensen in dienst nemen. He, je ziet uh, nu ook uh, beweging van... nou, <coughs> ga eerst maar op internet kijken. Uh, er zijn allerlei uh, chatfuncties. Dus je ziet dat de markt wel aan het innoveren is om voor het grootste van deze bedrijf deze kostenpost te reduceren. Maar hoe je het wendt of keert, door meer mensen... Uh, er worden kosten gemaakt die door iemand betaald moeten worden. Kunt u eens aangeven hoeveel winst een doorsneebedrijf maakt... op jaarbasis met het in de wacht zetten van uh, cliënten? Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik helaas geen antwoord op. Uh, Wel een vermoeden? Nee, ook geen vermoeden. Ik, volgens mij is er nu een uh, maximumtarief uh, afgesproken... In, uh, voor het wachten in de wacht zetten, hè. dus uh, een helpdesk. Uh, ik denk niet dat het hoekenwinsten zijn. En Je moet alles ook een beetje relatief beschouwen. Hè? Ik bedoel, uh, hoe vaak belt een gemiddelde consument naar een helpdesk nu een heel jaar? Versus wat heeft dat ding gekost? En uh, als het inderdaad 15 cent per minuut is en je zit uh, misschien 10 minuten in de wacht... is het 1,50 euro. Het, het is lang, hè? Ik bedoel, maar uh, bij heel veel dingen moet je wachten. Effect uh, of life, zou ik. Ja, ja. Dus kortom, wat u zegt... realiseer je dat er eigenlijk twee soorten aanbieders zijn... van allerlei uh, soorten producten. Namelijk de mensen die echt voor de kwaliteit gaan... en die dan dus daarmee eigenlijk ook wel... gratis dit soort diensten aan zouden kunnen bieden. En de prijsbrekers die uh, de prijs breken... juist omdat ze dit soort instrumenten hanteren. Ja, ik denk, <kuggen> en ik denk dat uh, hier het voorstel niet helemaal uh, raak schiet. Je moet de markt zijn werk laten doen... En je moet de bedrijven de kans laten om te zeggen... ik ga me differentiëren op een van de hele goede service. Hè, oh. Maar dan betaal je dan voor versus... goh beste meneer, u bent heel handig, u krijgt een heel laag tarief... en ik verwacht niet dat u gaat bellen. Dus profiteer daarvan. Hè. Ik bedoel, uh, wat je als politiek wel zou kunnen zeggen is dat, uh, hè, dat je zegt, nou de afspraak, hè, de helpdesk mag niet een, een, een bovenmatig bedrag zijn. Of het moet voor iedereen te betalen zijn. Maar om nu echt op de stoel te gaan zitten van heel veel bedrijven... van uh, gij zult nul uh, euro moeten uh, rekenen brengen. Wat vindt meneer Kleinknecht ervan? Kijk, de PVV produceert hier eigenlijk een waterbed-effect. Je drukt aan de ene kant op dat waterbed en dan gaat het water naar de andere kant. Want bedrijven moeten gewoon hun kosten goed maken, rechts of links om. Je kan zeggen, je betaalt een euro meer voor je abonnement. Of je betaalt... als je in rij staat. Dat is het een of het ander. Uiteindelijk moeten ze ja, eruit komen. Dat is ja. een typisch economische theorie. Daar zitten jullie ook voor. Maar uit ah nee, een klantvriendelijkheid dat is, is het theorie. natuurlijk voorkomen waanzin. Het is een hele simpele theorie. Een bedrijf kan niet meer uitgeven dan er binnenkomt. <laughs> nee. De kosten moeten minimaal goed gemaakt worden. Ze kunnen blijven bestaan. En die kosten moet je ergens vandaan halen. Dus als je het daar niet kunt halen, moet je het ergens anders halen. Dat is het economische belang. Maar er is ook een consumentenbelang. Namelijk dat je op een behoorlijke manier geholpen wordt. En dat je een behoorlijk product ja. aangeleverd krijgt. Nou, dat nee, werkt het niet op deze niet. Aan Het het huidige systeem is. Je, kunt dus mensen lekker, je hebt een, bijna een prikkel om mensen lang in de wachtrij te laten staan. Ja, ja. Daardoor spaar je op helpdeskmedewerkers En die kosten van die mensen hoef je dus niet te verhalen ja. op de klant. Ja. En nu is de vraag, meneer Achterberg, wat, wat Kleinknecht zegt... doen ze dat of doen ze dat niet? Want dat is natuurlijk de crux. Nou, Heel simpel. Als je... Als je bij een product hebt gekocht en je zit bij een klant of een producent, waar je denkt van nou ik word hier echt uitgemolken aan de telefoon. Hm? Ik, heb een, ik ben een eerlijke consument. Ik heb een eerlijke vraag en ik word gewoon niet goed geholpen. Vindt ja. iedereen natuurlijk van zichzelf. Nee, maar heel eerlijk, dan kan je toch om je heen kijken. De volgende keer koop ik geen, uh, geen merk A, maar koop ik merk B. En dan ja. gaat het en, nou, en dan hoop ik dat ik niet minder lang hoef te wachten. Ja. Nou nee, maar er, is, er is nog een andere dynamiek die speelt. Hè. Bedoel, er zijn heel, waar, welke vraag is dan, wordt dan, zou dan gratis moeten zijn? En welke vraag niet? Hè. Ik denk, als je bij heel veel partijen te kijken naar het niveau van de vragen die binnenkomen. Dat ik, nee, nou, een groot deel. Nee, niet gratis. Dus op het moment dat je dat je contact hebt, vanaf dat moment wil je wel betalen, maar je wil gewoon niet betalen voor die tijd dat je dus eindeloos in de wacht wordt gezet. Ja, maar goed. Maar goed heel simpel, die kosten in de wacht, die, die dat kost geld door de opleider wat. En uh, die dus kan zeggen, nou als je dan contact hebt, dan zal ik die kosten uh, bij dat gesprek tellen. He, dus, uh, uh, maar nee, goed, ik bedoel... in Duitsland gebeurt het al. Hè? Nee, in Dat Duitsland is... het gebeurt het niet. In Duitsland is het uh, in, uh, goedgekeurd door de één kamer... en het moet nog door de andere goedgekeurd worden. Dus ja. het is nog niet geëffectueerd, het is nog niet live. Dus ze hebben nog geen ervaringen ermee? Nee. Kijk, ik, als, je ik, nou, als je als PVV vindt dat er woekerwinsten gemaakt worden... dat is de telefoonmaatschappij veel te veel verdienen... veel te veel bonussen en weet ik wat... verzin dan een belasting daarop of verhoogde belastingen op de winsten... dan heb je het ook wel binnen voor ons allen dan. Maar, maar zo hebben ze bij uh, de PVV er toch helemaal niet over nagedacht. Wat uh, ze hebben bedacht uh, is, dit is gewoon een algemene volkswoede. Kan het ons verder schelen, we roepen, uh, maar wat. Het is lekker populisme, maar Het ja, gaat eigenlijk... de handelingsspeelruimte van bedrijven inperken. En dat ja. kan nooit goed zijn voor de efficiëntie. Ik had nu, uh, meneer Achterberg, voor het eerst te maken met een bedrijventoed... Dacht ik, dat is wel een mooie tussenvorm. Die zei: je, Luister, de eerste 30 dagen dat jij het product hebt gekocht, heb je het gratis. Dat betekent als je installatieproblemen hebt, het ging hier over technische apparatuur, ja. dan ondersteunen we je en dan kan je er gebruik van maken. Na die 30 dagen zul je ervoor moeten betalen. Ja. Dat vind ik wel een redelijk chicke oplossing. Nou ja, dat is heel chic, omdat het bedrijf kijkt wat is haar positie in de markt, hoe kan ze zich onderscheiden van de concurrentie. En dat doen ze, denk ik, op een zeer goede manier. Dus zonder dat de enige uh, politieke, of, uh, politiek iemand naar heeft gekeken, is er al een bedrijf die zegt: nou, ik ga het zo oplossen. Hmm. En ik vind gewoon dat uh, je moet bedrijven de kans geven om zichzelf te onderscheiden. En uh, niet allerlei kleine regentjes opgelegd van nou, dit mag ma maximaal uh, 0 cent zijn, dat of, mag 15 cent zijn, gij moet uh, dit doen, gij moet dat. Ik denk, ja, dan dan maak je de concurrentie ook enigszins vrij lastig... en dan krijgen we al een eenheidsworst. Nou ja, er is natuurlijk misschien... en dat is natuurlijk een beetje wat mensen ook uh, denken... Uh, weinig veranderd sinds de tijden dat seksboeren goud geld verdienden. Namelijk uh, op die 0, ik weet niet meer wat voor nummers het waren. Nul, 06. 06 lijn. Oh, nou, 06. Nee, nee. Ik dacht ook 0800, of nee, nee. ja, 09, 06, Dat is niet plegen. gratis. M mijn geheugen is slecht hoor. Ik belde ja. ze regelmatig, maakte <laughs> dus ze geen zorgen. Um, uh, <laughs> maar die dus eindeloos van deze tactiek gebruik maken dus eindeloos mensen met totale lulkoek en programmaatjes uh, lieten hangen... Ja. en daar echt fortuin aan verdienen. Is dat nog aan de hand? Ik heb, ik heb niet idee dat dat nog structureel gebeurt. Ik bedoel, echt dat soort vormen van misbruik gebeurt niet. Want daar komt deze woede natuurlijk een beetje vandaan. Ja, kijk, er zijn natuurlijk er zijn altijd mensen of bedrijven die misbruik maken van de, de, de mazen van de wet... of uh, proberen de consument echt uh, uh, te slim af te zijn of te bedonderen, om het zo maar te zeggen... Uh, ik denk ik heb het niet idee dat het op grote schaal mee gebeurt. Wat je natuurlijk wel ziet, is bijvoorbeeld dat sms'en, bijvoorbeeld, van, uh, maximaal 1,50 euro ja. per oproep. Uh, de kleine letters, uh, u krijgt drie oproepen, oftewel 4,50 euro, bent u, uh, bent u verder. Yeah. Kijk, dat, daarvan denk ik, ja, uh, zet een goede bril op als consument en lees even goed kleine letjes voor, voor je dat soort dingen gaat doen. Ja. Nou, je wordt wel overstelpt met informatie, waardoor je dat juist niet leest. Ja. De meeste mensen lezen het niet, ik ook niet. Nee, dus, uh, maar ik bedoel, daar, daar, dat, dat gebeurt denk ik nog wel af en toe. En ik denk dat daar voldoende aandacht is. Er is een, een gedragscode, uh, dus er wordt echt wel goed opgelet op dit moment. Het zou wel iets helpen als we het woord gratis zouden verbieden bij de telefoonwinkels. Ah. Ik heb de indruk iedere keer als er iets gratis is, moet je als consument extra goed opletten. Want ja. dan is het meestal zou je het woord gratis door nep moeten vervangen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, hartelijk dank, telecomdeskundige. Met, uh, Achterberg, familie van Gerrit Achterberg, de dichter? Nee. nee. Ja, dat is nou jammer. Goed, het ging dus over de wens van de Tweede Kamer... om het in de wachtstaan gratis te maken. Tot zometeen. Samen thuis, samen Ros. Hallo, vroege vogels. Het is begin november en het fluitenkruid bloeit. Moet niet gekker worden. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Natuurlijk hebben we ook andere onderwerpen, zoals megastallen. Oh, wat weer de pedogische de moderatuur natuur deze week. Die is echt fantastisch. Amsterdam ondergronds. Alantas. Bonte zandoogjes. Bos. Nico de Haan ziet bleken. Koplijm Spanners. Kleine... Een onderscheiding voor tuinreservaten. Paardenbijters. Steenrode heiderlibellen. En Jaap Dirkmaat over stadsnatuur. Zweefvliegen, schorsvliegen. Luister morgenochtend van 8 tot 10, 10. naar... Wat een boeiende en wat een prachtige periode. Vroege Vogels, Radio 1. Dag.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 Dit is Radio 1.